8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Eurocommissaris Nelly Kroes vindt de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden zeer bruikbaar. Kroes zegt dat in het Duitse tijdschrift De Spiegel. Met zijn manier van werken kan men het oneens zijn, maar dat deze informatie nu openbaar is geworden is zeker nuttig, zegt Kroes, die belast is met digitale zaken. Ze zegt dat de onthullingen van Snowden over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse en de Britse inlichtingendiensten ons wakker zouden moeten schudden. We moeten beter opletten wat er met onze gegevens gebeurt, zegt Kroes. Drugsbazen aanpakken via de Belastingdienst lukt niet blijkt uit een intern rapport van de recherche dat RTL in handen heeft. De bazen die miljoenen verdienen met wietplantages... leiden vaak een luxe leven. Ze laten zich uitschrijven bij hun gemeente... en schrijven zich niet ergens anders in. Zogenaamd vertrekken ze naar het buitenland. In werkelijkheid blijven ze gewoon in Nederland wonen en werken. Ze zijn dan onvindbaar voor de fiscus. Daardoor is ook er geen zicht op hun inkomen en vermogen. De politie is op zoek naar mensen die gisteren aan het einde van de middag... in de winkel wanderstyle aan de kelders in Leeuwarden waren. Zij kunnen belangrijke informatie hebben, denkt de politie... in verband met de brand die daar uitbrak. Waarnaar de politie precies op zoek is, is niet duidelijk. Uiteindelijk gingen vijf winkels en elf woningen in vlammen op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. Een man van 24 kwam om het leven. En het vlot trekken van het Belgische visserschip voor de kust van Petten is mislukt. Tijdens de poging het slip, schip weg te slepen braken de boulders af. De scheepsonderdelen waaraan de sleepkabels worden bevestigd. Het schip liep woensdagnacht vast. Het was stuurloos geworden doordat een visnet in de schroef was komen te zitten. Het weer, bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen soms zon, maar vooral wolkenvelden... en vooral in de middag en avond enige tijd regen. Het is dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, hoeveel bomen staan er in het oerwoud en hoe kom je daar ooit achter? Straks een gesprek met twee onderzoekers die de bomen van de Amazone in kaart hebben gebracht. Zwarte Piet, het is geen racistische traditie, dat zegt de belangrijkste Sinterklaasonderzoeker van Nederland. Maar dat is meteen het einde van het goede nieuws, want de Sint-traditie is wel luguber, seksistisch, sadistisch en heidens. Maar daar vroeg de VN dan weer niet naar. En we hebben een heel nieuwe remedie tegen hartritmestoornissen... die op termijn mensenlevens gaat redden. Welkom bij Labyrinth Radio. Hoeveel bomen staan er in de Amazone? En welke boom komt daar het meeste voor? Hans Ter Stegen is onderzoeker bij Naturalis. Hij bracht de gegevens uit meer dan duizend onderzochte stukjes bos bij elkaar. En een van de onderzoekers die gegevens heeft aangedragen... is Etnobotanicus Tinde van Andel. Welkom allebei. Uh, Tinde, met, met jou beginnen... Hoe, hoe gaat zoiets in, in zijn werk? Je, je, je moet bomen tellen in de Amazone. Je wil gewoon weten hoeveel bomen staan er in zo'n regenwoud. Hoe, hoe kom je daaruit achter? Nou ja, in de praktijk betekent het... Uh, met een heel groot meetlint en een kompas door het oerwoud uh, lopen. En dan een stukje opzoeken waarvan jij denkt... nou, dit bos, uh, dit ziet er mooi uit. Dit is een bepaald bostype. Ik wil weten wat voor een soort bostype dit is. En dan zet je een plot uit, een vierkant of een rechthoek... met een heel groot meetlint en een kompas... Eindeloos paardjes kappen. Heel veel slangen tegenkomen. Omdat je allemaal struiken moet, doormidden moet hakken. Want je moet precies recht lopen. En dan tel je alle bomen in dat vierkant of rechthoek. En dan ga je proberen erachter te komen welke bomen het zijn. En dan moet je soms mensen de bomen, letterlijk de boom insturen. Om een blaadje proberen een takje met bladeren te verzamelen. En die moet je persen en drogen. En een uh, determineren in het herbarium. En hoe groot is zo'n stuk, uh, stuk bos? 1 hectare. En, en hoe lang doe je daarover? Voor je dat dignaar? Dat ligt eraan hoe divers het is. Het, als het zo'n moeras is met hyperdominante soorten... dan staan er niet zoveel soorten in. Bijvoorbeeld alleen maar uh, de acaipalm. En dan ben je redelijk snel klaar... behalve dat je altijd te ver weg zinkt in zo'n moeras. Dus dat is wel een beetje afzien. Maar als je in, uh, Firme, in een Tierra Firme in een hooglandbos... waar uh, 300 verschillende boomsoorten staan... dan ben je wel even bezig, ja, weken. En geen, geen moment dat je dan denkt, waar, waar doe ik dit voor? Waar ben ik mee begonnen? Ik wil naar huis. Ja, dat dit moment komt vaak, ja. Ja, vooral als het lang duurt en uh, heel veel verschillende bomen in je staan... dan denk je wel eens, waarom doe ik dit? Maar op een dag als vandaag weet ik weer waarom omdat je dan een publicatie hebt in, in Science? Nou ja, in de eerste plaats doe je het omdat je een beschrijving moet maken van het bos waarin je werkt. Dus ik moest tellen hoeveel, ja, berekenen hoe nuttig die bossen waren voor de plaatselijke indianen. Dus dan moet je ook eigenlijk alle nutteloze planten tellen. Want anders kan je niet zeggen hoe nuttig de nuttige planten zijn. En op dat moment ben je heel kleinschalig bezig. Dan maak je een beschrijving van de plek waar je op dat moment bent. En dan heb je nog geen idee dat het later wel eens gebruikt kan worden om een beschrijving van het hele Amazonegebied te maken. Meneer, Terstegen, waarom? Waar, waarom willen we eigenlijk weten hoeveel bomen er in het regenwoud staan? Ja, uh, zelf omdat ik daar. Uh, ik, ik wil gewoon zelf graag weten waarom er zoveel soorten staan. Um, gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik ben erdoor gefascineerd. En ik denk heel veel uh, collega's. Ik denk dat heel veel uh, collega's heel blij zijn met zo'n zo'n lijst uh, van soorten. Want we hebben eigenlijk de de eerste vijfduizend de meest belangrijke soorten een naam gegeven. We weten nou wat de meest algemene is en wat er zo'n beetje nakomt. En die vogel kan een klein beetje veranderen... maar dit, dit, is wel, dit zijn wel ongeveer de algemeenste soorten. En, en mensen zijn gewoon benieuwd wat, wat staat er in een bos... Hè? Wat, wat staat er verder in de Amazone. Dus, ik, ik stelde aan het begin meteen de vraag... hoeveel bomen staan er in, in het bos? Hoeveel bomen staan er in het, in het regenwoud? Hoeveel, hoeveel zijn dat er? Proefelijk dat zijn er uh, 390 uh, miljard. Dat is best veel, neem ik aan. Ja, dat is een hele hoop. Dus die kunnen we ook niet allemaal tellen. Dus daarom hebben we... We hebben zelf uh, een, een, zeg maar een, een set van plots in uh, Guyana en Suriname. En ik heb ook nog wat plots in, in Brazilië, boven Rio Negro. Dat zijn er zo'n zo 90 bij elkaar. Allemaal stukjes van, van 100 bij 100 meter. Dus zo'n hectare. Uh, en, en met alle... Leden van het, uh, van het netwerk, het Amazon Tree Diversity Netwerk... hebben uh, voor die publicatie 1170 plots gebruikt. En we zijn nu al uh, op de 1250, dus het, het blijft ook groeien. En die liggen verspreid uh, door de Amazone. 1250 keer een hectare in, ja. in kaart gebracht. Ja. En, en dat moet dan representatief zijn voor de hele Amazone. Ja, en dat... Uh, dat dat lijkt onwaarschijnlijk, want 12, 1200 hectare is 12 vierkante kilometer. En we doen uitspraken over een gebied van 6 miljoen vierkante kilometer. Dus we hebben een belachelijke kleine, hoef, kleine sample size, noemen we dat. Een belachelijke kleine uh, greep uit dat bos. Maar omdat we hem heel mooi verspreid over de hele Amazone hebben, met her en der een paar plekken die wat onderverzameld zijn. En omdat dat patroon wat erin zit toch eigenlijk vrij sterk is, kunnen we dat eruit halen. Het patroon is vrij sterk. Daarmee bedoelt u dat, dat eigenlijk je, je door allerlei gegevens kunt zeggen... dat het steeds wel een beetje op elkaar lijkt? Ja, wat, wat, wel, wat wel heel duidelijk is... is dat de bossen in, in Guyana bijvoorbeeld... Die zijn duidelijk anders dan de bossen in Bolivia. Dus er zit een, de samenstelling verandert van het oosten naar het westen. Maar dat gaat zo geleidelijk... dat je met zo weinig plots dat patroon er heel makkelijk uit kunt krijgen. De, de verdeling, dat is natuurlijk ook interessant. Want, want als je dan uh, bijna zeg maar, 400 miljard bomen hebt. Zijn die dan gelijkmatig verdeeld over de soorten? Of, of is daarvan eigenlijk 90% hetzelfde? Nee, dat niet. Uh, wat, wat in al dit soort verzamelingen naar voren komt, is dat. Uh, zeldzame soorten algemeen zijn, dus daar heb je er heel veel van. En soorten die heel algemeen zijn, heb je er heel weinig van. Dat is een soort standaardregel, zeg maar, een wet van, van biodiversiteit. Dus we wisten dat een klein aantal soorten heel dominant zou zijn... en dat we een enorme lange staart van zeldzame soorten zouden vinden. We wisten nog niet hoeveel soorten er zouden zijn. Onze schatting is nu 16.000, dus en dat was meer dan we voorheen dachten. Dus het is, uh, dat is een behoorlijke sprong naar boven. Wat we niet hadden verwacht is dat slechts 227 soorten zo dominant zouden zijn. Ze zijn die zijn zo dominant dat ze met z'n 227 de helft van alle bomen van de Amazone zijn. En dat betekent dus dat die andere, bijna 16.000 soorten, zitten in die andere helft van de bomen. En ik had eigenlijk zelf eerder verwacht dat dat tussen de 500 en de 1000 zou zijn. Dus dat het 227 is, was, was voor ons verrassend. Dus daarmee is het regenwoud een, een beetje saaier geworden eigenlijk. Nee, want die 16.000, dus die andere, zeg maar die andere bijna 16.000... die zijn, uh, zijn nog steeds verschrikkelijk, uh, zijn verschrikkelijk divers met elkaar. En je kunt nog steeds op één hectare staan met 600 bomen... en dan 300 soorten. En als je dan weet dat Nederland 20 boomsoorten heeft... die hier natuurlijk voorkomen en in Europa een paar honderd... is dat nog steeds uh, verschrikkelijk veel. Dus nee, het is niet saaier geworden. Tinder, is het ook zo als je zeg maar, één hectare in kaart brengt... dat je dan ook nieuwe soorten meteen ontdekt? Nou, niet meteen, maar kan de, de, de, je hebt er soms wel eens eentje tussen zitten. Ja, het ligt hoe dieper je in het oerwoud gaat, hoe meer de, groter de kans. En het is best lastig, want dat zijn vaak de soorten... waar je heel lang op zit te puzzelen. Want je moet wel bewijzen soort... dat die nieuw is... Ja, want je moet, je moet elke, elk blaadje meenemen. Dat moet, moet in een soort logboek. Dat moet ook mee naar Nederland. Dat moet het archief in. En er moet dan ook de Latijnse naam bij gezocht worden. Ja, je moet elk takje met bladeren moet je persen en drogen. Zorgen dat het droog blijft. Je plastic verpakken. Mee naar het herbarium en naturalis. En dan moet je kijken in dat herbarium. Dat is een soort bibliotheek van gedroogde planten. Moet je kijken welke het is. En als je hem dus niet kan vinden. Dat kan twee dingen betekenen. Of je hebt verkeerd gezocht. Of hij ligt er niet. En dan? Maar een beestal ben je dan heel lang aan het zoeken. Vaak stuur je hem dan naar een specialist... ergens in New York of Missouri of een ander herbarium, Of die je erbij kan helpen. Of je vraagt het aan een gepensioneerde gastmedewerker. Die weet ook heel veel. En soms kom je er gewoon niet uit. En dan komt hij in de bak met probleemgevallen. Dus eigenlijk wil je, wil je helemaal niet een zeldzame soort ontdekken. Sommige eigenlijk... mensen willen dat graag. Maar ik kan er behoorlijk zo gereinigd van worden. Want het kost je ontzettend veel tijd. En dat zijn nou net die, die lange staart van Hans, een zeer zeldzame soort... Die, uh, die heel veel moeite kosten. Ja, Hans Terstegen, u, u heeft het in dit geval makkelijk gehad... want u heeft gewoon andermans onderzoeken uh, gedaan. Dat is niet helemaal waar, want uh, we hebben 10%, 10 van de plots zijn van onszelf. Dus we hebben er zelf uh, ook heel veel tijd in gestoken. Maar door, alleen door zeg maar, van alle andere onderzoekers uh, daar ook plots bij te, uh, bij te uh, halen... Kunnen we, deze, kunnen we het hele gebied... Uh, Dekken. Maar wij zitten met hetzelfde probleem. Wij hebben, kijk in, Su in Suriname en Guyana, uh, denk ik, uh, is van 1600, uh, nee, 1.300 soorten in onze plots. En 600 daarvan hebben nog geen naam. We zitten exact met hetzelfde probleem. En in, in de hele database, dus in die, al die 1200, uh, 1.170 plots, is ongeveer 13% van de individuen is zonder naam. Nou, dat kunnen een aantal van de, van de zeldzame zijn. Dat kunnen ook nieuwe zijn. Maar dat, dat weten we dus niet. En een aantal van de plots bestaan ook niet meer. Daar zijn ook de, de gedroogde planten van verdwenen. Er een aantal zitten in de, in de ontbossingsgordel in het zuiden van de, van de Amazon. En die plots zijn ook weg. Dat zullen we dus ook nooit meer weten. Wat daar, wat daar aan ongeïdentificeerde soorten stond. We hebben een berekeningetje gemaakt van hoeveel van die staat we in onze plots zouden moeten hebben. Dat kunnen we, kunnen we schatten. van Dat zijn duizend individuen... Voor sommige soorten, en dan moeten we in die 390 miljard uh, kunnen we een kans berekenen hoeveel ze, hoe vaak ze dan in plots, onze plots zouden kunnen voorkomen. En het is eigenlijk de schatting dat we maar tussen de 5 en de 10 van die onbeschreven soorten nog in, die, uh, in onze plots kunnen vinden, tussen de ongeïdentificeerde. Dat betekent dus dat de andere waarschijnlijk soorten zijn die, die al een naam hebben, op een plot verderop. Want mensen uit Ecuador hebben, een, hebben vaak andere flora's dan mensen uit Guyana. Dus die kunnen andere dingen op naam brengen, omdat sommige soorten in, in Ecuador heel algemeen zijn. En als die in Guyana één keer gevonden is, staat die waarschijnlijk nog niet in de flora. Tinder, stel dat je een boek zou willen maken met zeg maar de encyclopie der boomsoorten en plantensoorten der Amazone, uh, geschreven door uh, Hans Terstegen en Tinder oh. van Andel. <laughs> Hoe groot zou zo'n boek dan, dan worden? Nou, dat, dat kan je niet tillen. Ik... ik, ik. Ik geef vaak het voorbeeld van de flora van Iquitos. Dat is een uh, havenstad in Peru. Daar is een boek van, en dat is de flora van Iquitos. Daar staan geen plaatjes in. Alleen maar een lijstje met namen van soorten die daar voorkomen. Niet eens een beschrijving. En dat boek, dat, uh, dat weegt denk ik een kilo of acht. En, en dat, dat kun je bijna niet optillen. Het is alleen maar Iquitos. Dus het is onbegonnen werk. Dit is niet te doen. Is en dan ze... zei er net iemand, dan, oh dan ga je in zo'n plot met een handzaam veldgidsje en dan determineer je alles uit de hand. Maar ja, als je de floren van Iquitos al niet kunt tillen, stel dan dat je naar Manaus gaat en daar achter het bos in gaat, dat uh, doe ik niet. wordt niks. Oh, anders is, is het ook uw ervaring dat het eigenlijk ondoenlijk rotwerk is om, om zo'n plot in kaart te brengen? Uh, nee. Hebben wij dat nee. gezegd? <laughs> nee, nee. Niet. Ik denk, ik denk, kijk, we, we blijven met een aantal soorten zitten... die we niet op naam kunnen brengen. Maar we kunnen dus blijkbaar met die soorten... die we wel op naam kunnen brengen... kunnen we een hele hoop zeggen. We, we weten ook dat allerlei patronen die erin zitten... Dus hoe, hoe plots op elkaar lijken... en hoe de, de gradiënt van soortensamenstelling verandert over de Amazone... dat het eigenlijk niet eens uitmaakt of je alle soorten hebt... We hebben dat getest met plotsets waar we wel alles weten. En als we dan die soorten weglaten. dan verandert het eigenlijk niet zoveel. Dus we kunnen met die meeste algemene soorten. kunnen we eigenlijk heel goed schatten. hoe die soortensamenstelling over dat, over dat gebied heen verandert. Maar als u, als u daar loopt met, met, met uw uh, notitieblok. en, en uw. Uh, nou ja, ik weet niet wat je allemaal bij je hebt. En je, en je loopt dan door dat bos. heeft u dan niet ook dat gevoel van. mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Ja, ik stond van de zomer. Uh, was ik. Uh, met mijn vrouw uh, waren we naar de familie gegaan in Manaus En toen waren we naar boven gegaan, naar de uh, National Park. Hadden we een boot uh, gehuurd met een captain. En Jouw National Park is uh, 2, nog wat uh, miljoen hectare. Dus het is een paar provincies uit Nederland. En dan sta je daar op zo'n uh, bank en dan kijk je over de rivier en over het bos. En dan denk je van ja, en hoeveel soorten staan er hier en hoeveel ken ik er eigenlijk? En dat is een beetje een machteloos gevoel. En dan denk je, eigenlijk, eigenlijk moeten we hier inderdaad een boek van hebben waar we gewoon veel makkelijker deze dingen, deze soorten allemaal op naam kunnen brengen. En wat we dus wat we zelf willen gaan doen, is uh, alle materiaal wat we van de plots hebben, uiteindelijk bij elkaar brengen. Daar met DNA-barcoding gaan kijken van, nou, wat zijn al nou verschillende soorten? En ook wat, wat we in Ecuador soort A noemen, is dat ook eigenlijk soort a, -A. En Is dat eigenlijk wel hetzelfde? Of zitten daar verschillen tussen? En dan ook hele stukken van Herbaria DNA barcode. Om zo toch meer grip te krijgen op, op, op de echte de soorten, namen van alle soorten. De soortenrijkdom. Tine ja. van Andel, je hebt een pak uh, uh, sap meegenomen. Acai bessen. Dat, ja. dat is maar een van de vele bessen uit de Amazone. Er worden allerlei wonderlijke werkingen aan toegedicht. Oprah Winfrey is er helemaal weg van. Als je heel veel van die bessen eet, zou je afvallen. Vind ik altijd heel wonderlijk. Iets waarvan je veel moet eten om af te vallen. ja nou Ik heb het eigenlijk meegenomen om... Uh... Te laten zien, de meest dominante soort uit het Amazonegebied is Uiterpen precatoria. En nummer 5, Hans, is het nummer 5? Is Uiterpen oleracea. En die leveren dit zwarte besje. En er zijn dus zeer vele miljarden van deze bomen in de Amazone. En ik heb het meegenomen om te laten zien dat de belangrijkste boom uit de Amazone... vooral uh, de belangrijkste inkomensbron is... voor heel, heel erg veel mensen in het Amazonegebied. Indianen, mensen die langs de rivieren wonen, die arme mensen. Die profiteren van de hype. Die, nee, die, die hype die is nu eventjes uh, het geval. Dat is daarna weer over. Maar al, al honderden jaren eten de Amazonebewoners elke dag acai. En het is, er zit veel vet in, veel vitamine A en D. Nee, D niet, A en C... En het is heel gezond voor de mensen die daar wonen, die niet al te veel te eten hebben behalve rijst En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat die, die mensen uh, die plukken die bessen, dat wordt verwerkt in fabrieken. In Suriname heet het Podociri, de Surinamers kennen het ook. En dat is een stapelvoedsel van mensen in het Amazonegebied. Maar dat je ervan zou afvallen, dat, dat lijkt me toch een... Als je wil afvallen claim. moet je niet eten. Ja, Of, of, of minder. De helft. Of de helft, maar niet meer. Niet dus niet iets waarvan nee, je, niet, je heel veel je moet, moet eten. niet iets eten en dan willen afvallen. Dat kan niet, maar goed. Dat laat ook zien dat dit soort onderzoek wel degelijk toepassingen heeft hein? medicinale toepassingen. Ja, nou, is heel gezond en met name voor de mensen die uh, arm zijn en in het oerwoud leven en een kostje bij elkaar moeten scharrelen. Dat is assai, is, is een heel belangrijk voedselbron uh, wild uit het Amazonegebied waar heel veel mensen. Uh, Elke dag eten en er hun dagelijks brood mee verdienen zonder dat ze het woont, hoeven om te hakken. Dank Hans Terstegen, onderzoeker bij Naturalis en ook verbonden aan de Universiteit van Utrecht en etnobotanicus Tinde van Andel, ook verbonden aan Naturalis. Alsjeblieft, dank Alsjeblieft. allebei. Ik ging naar een party to reminisce with my old friends chance to share old memories and play our songs again when i got to the garden party they all knew my name no one recognized me i didn't look the same but it's all right now i learned my lesson well see you can't please everyone So you got to please yourself. People came from miles around. Everyone was there. Yoko brought her water. There was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hid in shoes, wearing his disguise. But it's alright now I learned my lesson well See, you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da La-da-da-da -da -da.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 Playing guitar Like a ring a bell And looking like you should If you gotta play at Garden parties I wish you a lot of love But if memories Were all I sang I'd rather drive a truck But it's Alright now I learned my lesson Well See you can't please Everyone so you yourself, la-na-da, la -da, da da la -da, -da, da but it's all right now, I learned my lesson well, see it can't please everyone. John Fogerty en Don Henley, het nummer heet Garden Party. Zoals pepernoten en chocoladeletters tegenwoordig ook al in augustus in het schap liggen... begint de discussie over Zwarte Piet tegenwoordig al in oktober. Maar als zelfs de Verenigde Naties zich ermee gaan bemoeien... is het toch tijd om een deskundige erbij te roepen. Arnold Jans Geer, welkom. Al dertig jaar lang bezig met onderzoek naar de herkomst van het Sinterklaasfeest. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel Europese landen. Hartelijk welkom. wel. Stel, dit was, we gaan het gewoon maar meteen heel plechtig aanpakken. Dit is een onderzoekscommissie. We maken er een soort uh, parlementaire enquête van of iets. Een grote zaal, marmer, een beetje gam op de microfoon. En u wordt als getuige deskundige opgeroepen... over de vraag of Zwarte Piet racistisch is. Wat zou dan uw verklaring zijn? Oeh. Uh, nou, het, ja, het belangrijkste argument is dat uh, hij al bestond voor... 1850 Toen Jan Schenkman, een onderwijzer in Amsterdam uh, en humorist, uh, een boekje heeft geschreven, wat heel populair was geworden. En uh, hij bestond ook al voordat de bisschop van Mira in rond 300 uh, rondliep. In, in, in Mira, dus in Turkije. En uh, um, dat is wat ik uh, betoog. En, uh, ik heb, en dat op grond van dat ik heel veel. Uh, zwartvermommingen heb... Uh, ik, ben, ik ben deskundige, maar vooral ervaringsdeskundige. Dus dat ik, ik heb er wel veel over gelezen. Ik heb geen academische graad of zo. Maar ik heb heel veel uh, Sinterklaasfeesten bezocht. Waar bepaalde figuren als begeleider van Sinterklaas bij aanwezig waren. Met soms zwarte gezichten. Soms ook met, als een soort uh, bok. Een soort, met hoorns. En een houten masker. En ik heb die ook gezien zonder uh, Sint-Nicolaas. Uh, en wat ik denk is... Uh, nou ja, het gaat niet om wat ik denk. Hè. Nu weet ik hoe ik het moet uh, nou ja, u argumenteren. Bent, u bent een deskundige, dus we willen graag weten wat u denkt. Is, is Zwarte Piet wel een neger eigenlijk? Dat denk ik niet, nee. Maar hij is niet, in, in, in, in, in oorsprong niet. Kijk, het is een, het is een mengsel van uh, uh, heidense en, uh, uh, en roomse invloeden. En daarna is het weer een mengsel, is daar nog weer een mengsel overheen gekomen van uh, iets wat. Uh, die schenkman die heeft hem Sint Nicolaas afgebeeld met wat in het boek wordt genoemd zijn knecht. Hij nou was is Knecht een soort Archaïs woord voor een hulp of een assistent of zo. En uh, hij heeft hem nooit een uh, slaaf genoemd. Maar hij lijkt dan in latere afbeeldingen steeds meer op uh, uh, wat toen de. Gebruik was bij rijke mensen dat ze een huisbediende hadden die er ongeveer zo uitzag. Dus met die pofbroek, met die grote oorringen, met, uh, met rode lippen en met kruishaar. Maar dat is er pas sinds 1850 aan toegevoegd. Voor die tijd was Zwarte Piet zelfs helemaal niet zichtbaar omdat uh, de protestanten uh, hem weer op hun beurt weer niet gedoogden. Dus, dus er was al een, een zwarte Piet, maar geleidelijk aan... met, met kroes haar en, en, en een groot geverfde lippen... hebben er toch wel een, een, een zwarte van gemaakt? Ik bedoel, is, is er toch wel een raciale component ingekomen? Ja, de, ja er is een raciale component ingekomen. Maar zijn archetype is veel ouder. En zijn uh, uiterlijk, het zwarte gezicht, is ook veel ouder. Uh, Herodotos en... Uh, of zeg je, Herodotus. En uh, Tacites, die... Uh, die schreven al over zwartvermommingen. Onder andere schreef Tati Testa over bij een stam niet zo ver van de Nederlandse grens. De Harriers. Die zwart geverfd uh, de strijd ingingen. Het was een soort krijgersvermomming toen. En uh, nu nog heb ik die zwart, uh, zwarte gezichten ontdekt van... Uh, van Hongarije, waar hij ook nog eens gecombineerd wordt met, met hoorns en, en een schapenhuid. En hier, het, zit, het is een Hongaarse uh, zwarte piet. En dat is wat, wat slordiger uh, uh, geschminkt. Echt, echt uh, ja. ruwe vegen. En, en wel een soort pruik en hoorns, maar, maar niet echt gericht op dat, dat kroeshaar. Nee, helemaal niet. Nee. En het is ook geen, hij is ook niet in, in, in gezelschap van Sint-Nicolaas. Het is een nieuwjaarsfeest. Hij komt het meest voor, dat zwarte gezicht, tijdens een nieuwjaarsfeest. Maar ik denk dus dat het Sint-Nicolaasfeest een verschoven nieuwjaarsfeest is. Wat door de Roomse kerk naar de sterfdatum van de bischop van Myra is verplaatst. Dus dus op de avond een... tevoren, de 5 december... Dus de avond voor het, uh, het uh, Romeinse feest mocht het heidendom... of het be bestiale mocht nog uitgeleefd worden. En in de ogen van de kerk was dit... Uh, ja, die, dat was dat een uh, Heidens feest. Dus dat, dat deugde niet. En zoals het vaak gaat met Heidense feesten. Dan, dan wordt het uiteindelijk een, een christelijk feest gemaakt. Dus dan, dan maak je kerst van het midwinterfeest. Of, of je maakt, uh, van het lentefeest maak je Pasen. En zo hebben ze dat, dat Heidense Sinterklaasfeest ook uitgevonden. Ja. Uh, Heruitgevonden. Ja, ja en, en, en er is zoveel gebeurd. En zoveel lagen zijn er over elkaar gekomen. Bijvoorbeeld... Uh, verschillende stammen en volkeren hadden een verschillend jaarbegin. Uh, en uh, het heeft alle kenmerken van een, uh, van een jaarwisselingsfeest. Het, uh, uh, bijvoorbeeld dat Sint-Nicolaas uit het grote boek voorleest en even iedereen de pan uitveegt. Tenminste, vroeger gebeurde dat veel meer. Uh, in veel ernstige mate. Of dat hij een gedicht maakt waarbij iemand zijn zwakke plekken aangestipt worden... dat hij in het grote boek kijkt, dat hij terechtwijst. Uh, uh, de, de, ik ik, de kerk heeft dat aangegrepen om daar uh, de heidenen mee te temmen. Althans, de, de, de, hebben de bischop van Mira is ingezet om het heidendom te temmen. is soort in, uh, moraliserend. Ja, het is heel moraliserend. Als je in, uh, in, in, in een zoutgebied in de Alpen gaat kijken... De meeste mensen zijn nooit buiten hun eigen dorp, buiten hun eigen omgeving gekomen. Want juist bij, in de Sint-Nicolaas tijd dan heb je de neiging om thuis te blijven. En ook met kerst. Maar uh, als je in de Alpen kijkt, in het Zoutgebied... dan gaat er een stoet van tachtig uh, vermomde mensen... en dan is Sint-Nicolaas in gezelschap van een pastoor. Uh, de dood. Een hele bende uh, krampoessen heette dat. Dat komt van grijpen, kamp, krampen. En... Uh, een zondaar, ofwel een alcoholist die uh, onverbeterlijk is en die wordt dan uiteindelijk door de dood uh, die een seis vast heeft, wordt hij zijn kop afgeslagen. Allemaal symbolisch natuurlijk. En, dus het is heel moraliserend geworden. Door en een, de kerk. Beetje, een beetje luguber. U, u, u heeft er een soort werk van gemaakt om overal in Europa Sinterklaasfeesten te bezoeken. Dat heeft u gebracht in Hongarije, in, in Oostenrijk, in, in Duitsland. Eigenlijk op, op heel veel plekken is er wel zo'n soort feest. Ja, zelfs tot in Iran. Dit is dus, uh, kijk, ik zal het even beschrijven. Dit is, deze figuur heeft ongeveer dezelfde narachtige... Uh, uh, uh, um, spottende functie. Uh, um, je moet om hem lachen, dus. Hij is in het rood gekleed. Hij gaat dus dagen rond in, uh, uh, over straat. En ook weer zwart geschminkt. Ja, het is een archetype... Uh, wat ook in de, in de helle, hellequin van de de Later, die ook een zwart gezicht heeft, is terug te vinden. Uh, het is, uh, het is een, um, een slimme, domme figuur. Zogenaamd dom, maar hij is heel slim. En uh, hij haalt streken uit. Uh, wat Zwarte Piet, in, als hij goed gespeeld wordt, uh, ook doet. En uh, hij, uh, hij danst... Dus eigenlijk allemaal trekjes die Zwarte Piet ook wel... Uh, ja, precies. En dat vind je dus ziet. tot in Iran. En dat schijnt dus uit de tijd van Saratousta te stammen. Maar het is dus een, een midwinterfeest. Het is, het is om, om uh, in de winter ook een beetje pret te maken. Omdat het koud, donker en, en naar is. Maar er zit ook een soort moraliserend iets achter. En de kinderen, die, die moeten die moeten ze vooral hebben. De kinderen die worden geslagen, ja. in de zak gestopt, ja. dat soort dingen. Ja, u zei net in de, in de inleiding uh, dat het een, uh, een vrouw onvriendelijk en een sadistisch... Uh, een seksistisch, seksistisch. Sexistisch. Uh, uh, luguber, luguber, sadistisch. Luguber, enzovoort. Ja, zoiets. Uh, dat zijn allemaal uh, interpretaties uh, die, die men, mensen in deze tijd uh, maken. Uh, ik denk dus niet dat er worden dus vrouwen geslagen. Op, heb ik op heel veel plekken gezien. Uh, maar ik denk dat dat een vruchtbaarheidsgebruik uh, is. Maar als je als vrouw over straat gaat in, in sommige van die dorpen... in, in Oostenrijk uh, ja. was dat geloof ik... dan moet je erop rekenen dat je die avond een flink pak slaag krijgt. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan kan je een paar tikken krijgen, ja. En soms kan dat een paar flinke tikken zijn. Maar ze zijn niet zo uh, zachtzinnig daar, niet zo kinderachtig ook. En, maar dan, dan is seksistisch en sadistisch toch niet zo'n wild gekozen woord? Nee, want die vrouwen uh, gaan er expres heen omdat, ze, omdat het... Uh, een, een gunstige invloed heeft. Uh, het, uh, bijvoorbeeld in Engeland... daar worden vrouwen met een varkensblaas uh, geslagen. En het jaar erop komen ze met een kind op de arm kijken... wordt daar gezegd. Het strooien van pepernoten is ook een vruchtbaarheidsgebruik. Het is een zaaibeweging. Net zo te vergelijken met het uh, strooien van rijst... bij het uitgaan van de kerk van een bruid. Uh, ze interpreteren dat ook helemaal niet zo. En, uh, uh, het, is een, het is een hele oude traditie. En ze, ze ze hebben er niet zo'n probleem. Ze hebben dus er geen blijvende zit... emotionele problemen mee. Er zit ook een beetje pret in. Er zit eh, pret in, heel veel pret. De nazi's hebben ook geprobeerd om, om de Sinterklaas traditie wat meer leven in te blazen. Die, die zagen ja. er wel wat in. Ja, tuurlijk. Want de naties waren uh, uh, grepen terug op, uh, op, op het Germanendom. En ze idealiseerden dat. Ze zag, dachten dat dat een soort supermensen, wilden dat presenteren als een soort supermensen. Dus ze hadden er alle baat bij om. Uh, om, om Germaanse feesten weer in ere te herstellen. Dus dan ook, ook zo'n swastika op de mijter. <laughs> uh, nou ja, de, de, de swastika stamt ook uit, uit hele oude tijden... en was ook een vruchtbaarheidssymbool. Uh, Het is wel interessant hoe dit, hoe dit feest in zoveel gedaantes... op zoveel ja. plekken in, in de wereld uh, terugkeert. Sommige dorpen hebben ook echt hun eigen ritueel... Dat, ja. dat, dat heeft zelfs iets geheimzinnigs. Heeft u dat gemerkt? Als een niet onderkoop? zelfs iets geheimzinnigs. Dat is een van de essentiële... of de, een van de kenmerken van het Sinterklaasfeest... dat het geheimzinnig is. Het is een zeer mysterieus uh, geheimzinnig feest. Daarom was het ook zo kinderachtig van uh, Prem... om bij de wereld door uh, uh, heel hard te roepen van... Uh, Sinterklaas bestaat niet, Sinterklaas bestaat niet. Als, als een, een spoiler, een kind wat in de bioscoop gaat stellen... hoe de film uh, afloopt. Want dat hoort bij die gemiszinnigheid dat, dat die kinderen dat er een soort mysterie omheen hangt dat je die kinderen ook fopt. Ja, het, het, het, het, het de foppen zit er ook zit er is ook een, is een belangrijk component. Maar het is niet zomaar, het is niet zomaar een, een het is niet zomaar een feest. Het zit echt heel diep in, in de, de genen van de mensen in een, en als je dus overal waar ik waar ik het meegemaakt heb en waar het zo serieus beleefd werd het was op geïsoleerde plekken. En mocht u daar zomaar bij zijn? Nou, niet echt, nee. Soms, soms uh, ze houden ze er niet van dat, er, dat buitenstaanders komen. Maar als je je aan de regels houdt... en die zijn de, zij, zij zijn de baas, die Sinterklaassen. Uh, die zijn de baas. Er zijn, zijn ook meer, meer fouten. En, uh, uh, en soms... Er is één plek geweest in Zuidoostenrijk... waar mijn cameraman... Uh, want ik maak er een documentaire over... Uh, omdat dit niet in een paar woorden uit te leggen is... Uh, die is meteen tegen de grond gewerkt. En uh, die, die is echt wel voor een kleintje, niet voor een kleintje vervaard. Want die maakt dus documentaires over heroïnehoeren en, uh, en uh, criminele Marokkaanse gemeenschappen en zo. Of uh, criminele Marokkanen. Uh, die, die, die, die wordt bedreigd soms, ernstig bedreigd. En die, die, die kijkt daar niet van op. Maar, uh... Echt tegen de grond gewerkt van de vijand. Nou ja, bij dat gebruik uh, uh, staan twee ambulances klaar, klaar om de uh, gewonde, uh, bloedende gewonden af te voeren. Geluk, gelukzalig bloedond dus. Het zijn het is, dingen die men, men, men weet het helemaal niet. Maar het, het, het moet zo ook een soort duister ritueel zijn, Sinterklaas. In Nederland zou je dan wel kunnen zeggen... dat, dat het, nog los van de racisme-discussie... dat het een beetje een, een zoet, ja. materialistisch... Ja. commercieel feest is geworden. Ja, ja, dat dat ja. het eigenlijk gewoon weer de, de rauwe Sinterklaas terug moet krijgen. Dat er weer nou, een beetje actie. Ja, uh, ja. dat zou, ben ik ook wel voor je. En, en hoe moet het nu verder met, met deze discussie? Want... want uh, u wordt er waarschijnlijk elk jaar wel weer op gewezen dat die discussie speelt. En, en nu de VN die zich ermee bemoeit. Als een groep mensen in een land zich nou eenmaal beledigd voelt... omdat ze ja, toch mensen zich, zich als zwarte zien verkleden... en dan een beetje dom zien doen. Ik kan me wel voorstellen dat ze zich gekwetst voelen. Dat het een soort ongemak oplevert. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen. Hoe komen we daar nou vanaf? Ik, ik, ik, ik, ik, heb me, ik heb, ben ook in Suriname geweest. Ik heb zelfs ben uitgenodigd daar om Winti te dansen. Om aan een Winti uh, mee te doen. Ik ben in Brazilië geweest bij Macumba en Condomblé. Uh, en ik heb uh, Anton de Kom gelezen. De, de, wij slaven van Suriname. Dus ik weet heus wel wat daar uh, gebeurd is. En wat, wat, uh, wat ze, hoe, ze dat, hoe dat overkomt. Maar het is gewoon een, uh, een, uh, een, een onbegrip. En een soort... Uh, de, kijk, in de Nederlandse cultuur is dat, uh, is dat feest al heel oud. Maar zij, zij interpreteren dat, en natuurlijk door die Schenkman-versie... Uh, als uh, dat het ze herinnert aan de slaventijd. Uh, en, uh, maar ten eerste denk ik dus niet dat, het, uh, dat er een uh, slaaf op een plantage... mee uitgebeeld wordt, maar inderdaad een, uh, een soort... Uh, duister figuur? Ja. Ja, maar ik denk dat dat duistere en dat domme element... wat dat Zwarte Piet dom is... dat dat wel weer te danken is aan de bischop van Myra. Dus aan het... Aan het uh, wat ik net heb, uit, net, net heb, net heb verteld. Ja, dat de nieuwe versie. Maar dan moeten we eigenlijk gewoon terug naar de, de oude... meer, meer de ja. Germaanse oerpiet. Nou ja, dus de, en, maar ook de grappige. Want het is een, het is een feest wat ook uh, verwant is aan... Uh, aan het feest wat de Romeinen vierden, Hilaria, waar dus uh, gelachen werd. Dus de naam zegt het al. Uh, wat om te, uh, het, is een, uh, het is een moment van het jaar ook waarin, uh, waarin je de spot uh, kan drijven. Uh, het, het, uh, het, het archetype heet, um, heet de, de trickster. En die is in vele va va varianten, uh, bijvoorbeeld uh, Jack Sparrow, zoals in de Pirates of the Caribbean, is ook een gemodelleerd naar die trickster. Maar ook in, uh, in Afrika zelf heb je hetzelfde archetype. Ook daar is een figuur die een roe heeft... en die gek is op snoep... en uh, die van speelgoed houdt. Uh, alleen Surinamers interpreteerden dat door die, alleen door die kleding en zo... maar als je dat weghaalt, als je dat weg zou halen... die kroespraak, dan zouden ze dat niet meer zo ervaren. Maar het heeft dus volgens mij niks met etnisch te maken... Duidelijk. Weg dus gewoon met die kroespruik, weg met de etnische variant en terug naar de oertraditie. Arnold Jan Schier, dank voor uw komst en uh, heel veel succes met uh, al het verdere onderzoek en alle verdere reizen en de, de documentaire. Ja, dank u wel. Bedankt. De rubriek Post, daar kunt u iedere week terecht met vragen, iets waar u al een tijdje mee rondloopt, maar nooit een zinnig antwoord op kon vinden. En de vraag komt deze week van Wouter Hinsen. Goedenavond. Hey, goedenavond. U had een, een, een vraag naar ons gestuurd, wat was die vraag ook alweer? Ja, ik zou uh, graag willen weten waarom dat uh, vissen niet massaal geëlectropeerd worden als de uh, in slaat in het water. Ze blijven gewoon leven? Ja, volgens mij wel, ik zie ze nooit drijven zeg maar. Ik, ik heb eigenlijk nooit een bliksem zien inslaan op een plek waar vissen toevallig waren. Nee, ja, ik eigenlijk ook niet, maar ik vroeg het me eigenlijk gewoon af, omdat het, het wordt ons altijd gezegd als wij het water ingaan en het gaat onweren dat we eruit moeten. Dus ik vraag het me gewoon af. We zijn terechtgekomen bij Wilfred van der Wiel, hoogleraar Nano Elektronica, verbonden aan de Universiteit Twente. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Waarom kunnen vissen daar wel tegen als de bliksem inslaat? en, en bijvoorbeeld mensen niet? Ja, dat. Uh... Dat is inderdaad een goede vraag. Uh, het heeft er ook uh, erg mee te maken hoe ver je van het, uh, het punt van inslag bent als, uh, als uh, vis zijnde. Dus hoe diep je oh, zwemt? Hoe diep je zwemt, maar ook uh, zeg maar uh, de afstand uh, horizontaal van het punt van inslag. Eigenlijk uh, belangrijk is om je te realiseren dat de bliksem een gevolg is van ladingsopbouw in een wolk, daar, daar hoopt zich negatieve lading op... en die trekt positieve lading op aan, uh, aan het oppervlak. En omdat die lading eigenlijk zo dicht mogelijk bij die wolk wil zitten... Uh, verzamelt die lading zich aan het aardoppervlak ook voornamelijk aan de bovenkant, dus aan de oppervlakte. Dus als er op een gegeven moment een uh, blikseminslag uh, is... zal die ook voornamelijk zijn tussen de wolk en de oppervlakte uh, van het water in dit geval. En de stroom die dan ontstaat, de grondstroom, die zal zich ook voornamelijk langs het oppervlak eh, voortplanten. Dus dat is al een belangrijke reden. Als je al wat dieper in het, uh, in het water bent, uh, ben je eigenlijk al uh, redelijk beschermd van die oppervlaktestroom. Maar stel dat een vis toevallig uh, door omstandigheden wel aan de oppervlakte is en echt de volle lading vangt. Overleeft hij dat dan? Uh, nee het niet overleven, want uh, als, je, uh, als je inderdaad dicht genoeg in de buurt bent, dan uh, zijn er een aantal uh, uh, zaken die kunnen gebeuren. Uh, allereerst de stroom die echt door een vis zou kunnen uh, heenlopen, kan hem elektrocuteren. Dus uh, dat is net als bij mensen, alleen in het geval van mensen, mensen zijn uh, over het algemeen langer dan, uh, dan vissen. Dus als je... Uh, uh, langs het oppervlakteband kan daardoor het uh, potentiaalverschil dus het verschil uh, eigenlijk het elektrische veld uh, ja, groter zijn uh, voor, voor mensen, dus bij mensen kan de stroom die, die door uh, het lijf heen gaat lopen, daardoor eigenlijk uh, groter worden, dus sneller een dodelijk effect hebben uh, daarnaast dan moet je je ook voorstellen dat uh, mensen over het algemeen wel aan het oppervlak uh, zwemmen en ook een klein beetje uitsteken. Dus die kunnen eigenlijk ook als een soort uh, ja, bliksem aantrekken vergeren. En dat is ook weer een extra voordeel voor vissen. Die steken over het algemeen niet uit en ja, lokken daardoor ook geen bliksem uh, uit. Maar als je, als je klein bent, dan vang je uiteindelijk niet genoeg bliksem... of het duurt te kort om je, om je echt te doden. Is dat wat u zegt? Nou, um... Dat is eigenlijk dezelfde reden waarom, uh, waarom men zegt dat als je op het land bent, dat je niet lang uit op de grond moet gaan liggen als je voor de, voor de bliksem wilt uh, beschermen. Maar dat je eigenlijk op je uh, hurken moet gaan, uh, gaan zitten en uh, met je voeten zo dicht mogelijk bij elkaar. Oh, ik dacht Want... juist altijd dat je wel lang uit moest gaan liggen, dus ik, nee. het is goed dat nee, we dit gesprek moet... hebben. Zeker niet doen, want er is eigenlijk een, een soort eh, ver, verloop van lading over, eh, over het oppervlak heen. Dat, dat heeft een elektrisch veld eh, ten gevolge. En eh, het voltage dat je oppikt als mens, maar in het water ook als vis, hangt af eigenlijk van, eh, van de, de afstand eh, tussen de punten waarmee je contact maakt met de grond. Dus bijvoorbeeld de koeien die de poten wat verder uit elkaar eh, hebben staan... die pakken eigenlijk een groter stuk van de spanning op... dan eh, als je als mens met je eh, voeten dicht bij elkaar staat. Eh, dus die afstand, die contactpunten... die moet je eigenlijk zo klein mogelijk maken. Aan de andere kant moet je er ook voor zorgen... dat je natuurlijk niet rechtop gaat staan. Want hoe dichter je zeg maar, bij de wolk bent... ook hoe eerder de bliksem jou zou eh, uitpikken om naartoe te, naartoe te springen... Dus daarom moet je ook niet bij een boom gaan staan... omdat een boom ook weer een uitstekend voorwerp is... waar de bliksem eh, naartoe getrokken zal worden. Dus je klein maken, maar gehurkt... en met je voeten zo dicht mogelijk bij elkaar. Het is, een, uh, het is een mooi antwoord. U heeft het goed voorbereid. Wilfried van der Wiel, hartelijk dank. En ook dank voor de vraag, uh, Wouter Hinsen Lijkt me wel goed beantwoord, toch? Ja, het uh, lijkt me duidelijk. Het gaat om diepte. Dank u het gaat wel. om diepte. En wat nog wel... Uh, wat ik wel zou kunnen opmerken, ook kan het zijn dat de, bij het, het raken van de bliksem van het water het water lokaal heel erg opwarmt. Dus je kan zelfs boven het kookpunt uh, opwarmen. Dus je kunt ook lokaal die, die vissen eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan, gaan grillen. En ook nog eens een, een tweede-orde-effect is de geluidsgolf die ontstaat. Dus zolang je maar nou, een meter of 10, 30 uh, heb ik kunnen vinden van die inslag bent, zijn er verschillende... Effect die toch de dood tot uh, gevolg kunnen hebben, ook voor vissen. Dank u wel, Wilfred van der Wiel. En wie ook een vraag heeft, die kan dat mailen aan labyrinthradio.vpero.nl we gaan verder met uh, uh, hartritmestoornissen, want gemiddeld 70 keer per minuut klopt ons hart, dat is in rust, en pompt dan zo'n 5 liter bloed door het lijf, maar soms gaat het mis en slaat het hart op hol. Een kwart van de mensen krijgt in zijn leven zo'n hartritmestoornis, met soms zelfs de dood tot gevolg. Hartonderzoekers van het Leidse Universitair Medisch Centrum hebben nu een nieuwe manier gevonden om het hart weer in het goede ritme te krijgen. Twan de Vries, onderzoeker uh, hartziekten te leiden. Welkom. Ja, dank u wel. We gaan eens luisteren naar een, een gewone hartslag. In, in goede conditie. Nou, dit, dit klinkt allemaal gezond. Hoe, hoe weet het hart eigenlijk hoeveel die moet kloppen? Hoe wordt dat eigenlijk gereguleerd? Oh, er zit, een hart bestaat dus eigenlijk uit vier holtes... En de twee bovenste holtes, dat, dat heten de boezems. De twee onderste holtes, die heten kamers. En in de rechterboezem, daar zit in de wand een soort centrum. Wat eigenlijk uh, elektrische signalen afgeeft. En daarmee dus de hartslag reguleert. En dat gebied, daar komen ook zenuwbanen op uit. En die zorgen uh, dat de hartslag, naar behoefte, verhoogd of verlaagd wordt. En als jij, als jij gaat rennen of, of iets anders doen, dan weet het hart: oh, nu moet ik wat sneller gaan kloppen. En of, of in ieder geval van rust iets, iets langzamer. Dat wordt ja. buitengewoon effectief geregeld. Ja, want er zijn natuurlijk ook bloeddruksensoren. Dus je krijgt dus een soort terugkoppeling. Dus al die informatie die komt binnen... en die worden via die neuronen... wordt dat uiteindelijk naar die pacemakercellen... die dus in die rechterboezemband zitten... wordt daar naartoe geleid, die informatie. En dan gaat bijvoorbeeld de hartslag omhoog. Wat ook nog gebeurt is dat de contractiekracht van de... dat zijn dan niet de pacemakercellen... maar de andere hartspiercellen... die echt de samentrekking moeten gaan doen... Die kracht die kan ook uh, uh, aangepast worden aan de behoefte van de persoon in kwestie. Nu een, een, een minder uh, gezond, echt een hartritmestoornis. Ja. Is dit een typische hartritmestoornis? Ja, dit is een uh, voorbeeld van boezemfibrilleren. En uh, wat er dan uh, gebeurt is dat in principe... Dus uh, wel eigenlijk no normaal gesproken moet het uh, zo zijn dat... Eerst de boezems gaan samentrekken. Want de situatie is als volgt. In de rechterboezem uh, verzamelt zich het zuurstofarme uh, uh, bloed uit het lichaam. Dat komt dan in de rechterkamer terecht. Van de rechterkamer wordt het naar de longen gepompt. Daar pikt het weer zuurstof op. Dan komt het in de linkerboezem terecht. En van de linkerboezem komt het in de linkerkamer terecht. En de linkerkamer pompt dan het zuurstofrijke bloed weer in de rest van het lichaam. Nou, wat moet gebeuren is dat eerst de boezems gaan samentrekken. En daarna de kamers. En het samentrekken van de kamers moet van onderuit gebeuren... om te zorgen dat je dus het weer de bloedvaten instuurt... de longslagader en de aorta. En dan gaat het dus weer verder door het hele lichaam heen. En dat moet heel goed getimed zijn. Dus eerst moet boven de samentrekking plaatsvinden, dan beneden. Bij boezemfibrilleren is het zo dat bovenin is de samentrekking heel chaotisch geworden, omdat er een soort elektrische storm ontstaan, Dus de, de, de, de geleiding is, is verstoord. En uh, dan op de overgang van de boezems naar de kamers... zit een, uh, een soort regelgebied ook, wat die elektrische signalen vertraagd doorgeeft. En die pikt dan af en toe die chaos op. En dan krijg je dus een, een heel uh, nou, onregelmatig ritme. En dat hoorde je dus juist op die, dat geluidsfragment. Nou ja, het, het klinkt misschien wat minder ritmisch... maar waarom is dat gevaarlijk? Wat, wat gebeurt er uiteindelijk met... De patiënt? Nou, bij boezemfibrilleren... Uh, het grootste gevaar wat daarbij kan optreden... is eigenlijk het volgende. Is dat als die boezems een beetje staan te trillen... maar niet gecoördineerd samentrekken... dan ontstaat er dus stilstaand bloed in die boezems. En stilstaand bloed heeft de neiging om te gaan stollen. En die kleine stolseltjes die kunnen dan op transport gaan... en die kunnen bijvoorbeeld terechtkomen in de hersenen... en daarvoor veroorzaken ze dan een herseninfarct. Maar om, na een paar seconden stolt ja, dat? Ja, dat gaat vrij snel, ja. En dan komt het in de hersenen en dan heb je dus een, een prop in de hersenen met alle gevolgen van die. Ja, dan krijg je een herseninfarct en dan zal een stuk van je hersenweefsels afsterven. Uh, wat ook kan gebeuren, gebeurt wat minder vaak, is dat het bloedpropje terug, terechtkomt in de bloedvaten die het hart zelf van bloed voorzien. En dat hart moet natuurlijk continu pompen. Ja, als daar een verstopping in komt, dan zal een stukje van de hartspier afsterven met alle nadelige gevolgen van dien. Dus daarom krijg je eigenlijk patiënten waarbij je dus dat... Boezemfibrilleren is geconstateerd. Die krijgen eh, eigenlijk eh, altijd antistollingsmiddelen eh, om te zorgen dat eh, als er een episode van boezemfibrilleren optreedt, dat dat eh, bloed ondanks het feit dat het stilstaat, toch niet heel snel die bloedpropjes vormt. Maar in algemene zin, mensen die boezemfibrilleren hebben, en dat is ook het verradelijke, sommige mensen merken er helemaal niets van. Andere mensen hebben er echt last van. Duizeligheid, vermoeidheid, hartkloppingen. Sommige mensen kunnen ook gewoon niet meer normaal functioneren. En het is een sterk leeftijdsgebonden uh, ziekte. Dus wat je ziet is dat uh, het aantal gevallen neemt sterk toe procentueel met de leeftijd uh, van, uh, van de patiënt. De vraag is kortom, kan je iets bedenken waardoor je dat hart, als het, als het eventjes stopt, al is maar een paar seconden of niet meer ritmisch uh, loopt, eventjes een, een goede zwengel geeft zodat het weer gewoon in de maat gaat kloppen? Dat was eigenlijk de uitdaging. Ja. Nou, wat we allemaal weten is natuurlijk... Uh, ik denk dat iedereen het apparaat wel kent, de defibrillator. Dat is dus een uh, apparaat, zodra er dus uh, uh, sprake is... Uh, en dat is dan in de kamers. Kijk, als de, de boezems, dat is een soort bloedvergaarbak. Als die chaotisch uh, uh, trillen en dus niet effectief bloed verplaatsen... dan komt het toch nog in de kamers terecht... want door de zwaartekracht zakt het wel naar beneden. Dan heb je wel wat minder pompkracht, maar het gaat nog wel. Maar als die kamers, als die op een gegeven moment uh, uh, niet meer gecoördineerd samentrekken. Dus als die een beetje staan te trillen... Ja, dan komt er geen bloed in het lichaam met alle nadelige gevolgen van dien. Nou, dan heb je de defibrillator. En dan geef je een forse elektrische schok... in de hoop dat je daarmee het, uh, het hart weer in een uh, uh, normaal ritme terechtbrengt. Uh, alleen ja, dat, uh, voor boezemfibrilleren is dat niet, uh, geen praktische oplossing... omdat... Uh, boezeverbuleer kan permanent optreden. Het nou, permanent uh, ervaren van elektrische schokken... Uh, dat, is, uh, dat is in de praktijk natuurlijk uh, niet mogelijk. Bovendien, uh, het is heel traumatisch. En daar blij, uh, komt ook nog bij dat die elektrische schokken... die zorgen ook voor lokaal, uh, weefselschade. Dus dat is ook niet helemaal schadeloos. Maar ja, goed, als het moet en als het incidenteel uh, gebeurt... om het hart weer in een juist ritme te krijgen, dan kan het. Maar goed, met, met uh, hartritmestoornissen moet het heel vaak gebeuren. Je moet het dus uiteindelijk zorgen dat er iets elektrisch gebeurt... waardoor het, waardoor het weer zo'n zo kickstart ja. krijgt, zo'n zo zwengel. Jullie zijn gaan kijken meteen op, op het echt minuscule niveau. Jullie zijn echt gaan kijken ja. naar, naar de cellen. Ja, wat, dus wat feitelijk die hartspiercellen die hebben in hun buitenwand... daar zitten een hele hoop kanalen in. En dat zijn kanalen, daar kunnen stroompjes doorheen lopen. Daar lopen dus verschillende ionen door. Dat zijn dus moleculen met lading. En die zorgen dus, daar zijn er allerlei verschillende van. En die hebben een bepaalde opeenvolging van open en dicht gaan. En ze gaan op open en dicht die kanaaltjes met een verschillende snelheid. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat zo'n hartspiercel kan samentrekken. En wat wij nu hebben gedaan, we hebben in eerste instantie... hebben dus hartspiercellen in kweek gebracht, in een kweekschaal. En nou ja, de, de hartspiercellen die uit de kamers komen... Die trekken als ze in een kweekschaaltje zitten, spontaan samen. Dus die zie je gewoon in het kweekschaaltje bewegen. Degenen die uit de boezemband komen, doen dat niet. Maar daar kun je wel elektrische activiteit in, in uh, um, aanzwengelen, Ook door ze elektrisch te stimuleren. Dus we hebben een hele kleine elektrode. Die stoppen in het bakje met de cellen. En dan uh, gaan we ze uh, elektrisch stimuleren. En als we dat bijvoorbeeld met een lage frequentie doen... één schok per seconde... dan zie je dus dat hij echt per seconde netjes... Een, een, een, een, een actiepotentiaal noemt dat dan, noemen we dat dan, dat er een elektrische stroom door die cellen gaat lopen. Dus in een, in een bakje kunnen jullie al heel veel en dan, dan kweek je gewoon allerlei hartcellen die, die dat goede ritme uh, veroorzaken. Ja. Maar dat is het natuurlijk de volgende vraag, hoe krijg je dat ooit in de patiënt? Ja, nou, dat, dat, dat is een grote stap, hè? Ja, dat is een hele grote stap. Wat we dus nu eerst hebben gedaan is, uh, is uh, we hebben dus die cellen, moesten we eerst natuurlijk laten fibrilleren. Want gewoon cellen die netjes een goed ritme kunnen oppakken... daar hebben we niks aan. Dus wat we toen hebben gedaan is... we hebben die cellen heel snel elektrisch gestimuleerd. En dan, raken ze, uh, uh, uh, eigenlijk, dan kunnen ze het niet meer bijbenen. En dan krijg je dus eenzelfde chaotische uh, elektrische uh, geleiding... door die laag van hartspiercellen heen... die je bij boezemfibrilleren ziet. En wat we toen zijn gaan doen... toen hebben we er, uh, uh, hebben die uh, cellen genetisch veranderd... In een dusdanige manier dat we twee van die kanalen waar normaal die stroompjes doorheen lopen. Dat we daar de niveaus van verlaagd hebben. Omdat we wisten dat die kanalen juist een rol spelen. Uh, die kanalen staan bij boezemfibrilleren continu open. Dus we dachten als we nou de uh, hoeveelheid van die kanalen verlagen. Dan uh, hebben we een kunstig effect. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Dus dat was een eerste stap op weg naar een, uh, ja, een, een hele rechtstreekse aanpak van het probleem. Een hele grote stap, een, een, een enorme stap voor de wetenschap. Maar, maar de vraag blijft, hoe gaat uiteindelijk een therapie eruit zien? Ja, dat, dat, dat weten we nog niet helemaal. Maar we hebben ondertussen ook nog weer een vervolgstap genomen. En die is misschien uh, vanuit een therapeutisch uh, perspectief nog wel interessanter. We, uh, hebben, uh, we zijn gaan kijken naar de neurowetenschappen. En daar is uh, sinds rond 2005 is daar een hele nieuwe technologie geïntroduceerd. Dat heet de optogenetica. En wat ze hebben gedaan binnen die neurowetenschappen... want net zoals hartspiercellen zijn neuronen... dat zijn dus zenuwcellen, zijn ook elektrisch actief. En wat ze toen hebben gedaan... ze zijn dus op zoek gegaan naar bepaalde eiwitten... die onder invloed van licht... dat zijn ook van die kanaaltjes... waardoor onder invloed van licht gaan ze open... en dan kan er een stroompje doorheen lopen. En die hebben ze gebruikt, die, kwamen, die kanalen kwamen uit algen... En die hebben ze dus ingebouwd in die zenuwcellen. En toen hebben ze uh, kunnen laten zien dat ze daarmee de eigenschappen van die zenuwcellen konden manipuleren. Door gewoon er licht op te zetten. En dat wordt nu heel veel gebruikt in het uh, neuroonderzoek. Om dus heel precies in de hersenen te kijken. Welke gedeelte van de hersenen zijn verantwoordelijk voor welke functies. En toen dachten wij van wacht even. Als er lichtgevoelige uh, uh, kanalen zijn die stroompjes genereren. Dan kunnen we misschien die ook inbouwen in onze hartspiercellen. En dan brengen we die cellen in een soort chaotisch elektrisch geleidingspatroon. Dus een model van boezemfibrilleren. En dan gaan we kijken als we daar licht op zetten, wat gaat er gebeuren. Nou, en dat was gelukkig, pakte dat heel goed uit. Dat hebben we recent gedaan. En wat bleek toen? Als we zo'n chaotisch geleidende kweek hebben... en we zetten de lamp aan, dan... Is een, dan, dan, dan verdwijnt die chaotiek. En daarna kun je die cellen gewoon weer heel netjes... in een regelmatig ritme uh, uh, elektrische strooms laten geleiden. Dus dit, dit zou een hele nieuwe generatie pacemakers kunnen veroorzaken. Dat er gewoon op het moment dat het niet zo ritmisch is... Een, een lampje aangaat en dat alles cellen denken... oh, even in de maat. Ja, wat, wat, wat, wat waar je uiteindelijk naartoe zou kunnen werken... maar er zijn natuurlijk nog behoorlijk veel technische problemen... die uh, overwonnen moeten worden. Bijvoorbeeld om er een, een iets te zeggen daarover is dat, uh, we werken nu met blauw licht. Blauw licht penetreert slecht in weefsels. En we weten niet hoeveel, hoe diep we het licht moeten gaan. Hoeveel cellen we moeten raken om zo'n heel uh, boezemwand in één keer te ...resynchroniseren. Misschien is het goed genoeg... ...als we duizend cellen beschijnen... ...maar misschien moeten we ook drie of vier cellen diep... ...en dan moeten we misschien op zoek naar licht... ...van een andere golflengte, bijvoorbeeld rood licht... ...daarvan weten we dat dat veel dieper in weefsels doordringt. Maar de principiële stap, waar, waar volgens mij ook een heleboel mensen... ...helemaal niet in geloofden, die hebben jullie nu bewezen... ...dat je wel degelijk cellen tot de orde kunt roepen met licht. Ja, nou, wat het allermooiste is, denk ik... dat we, ...licht is het middel waar we mee doen... ...maar wat we hebben laten zien is dat we eigenlijk... ...het weefsel wat zelf aritmisch is dat we dat een stroom kunnen laten opwekken. Dus niet van een defibrillator... niet een hele zware schok... uit de, uh, de extern, maar dat we het weefsel zelf kunnen benutten... om dus... Uh, die ritmestoornis te beëindigen. En daar zou nu uh, veel onderzoek naar moeten gedaan worden. Uh, en ik weet niet of er uiteindelijk dan... Uh, de optical fibers het kunnen gaan worden. Want wat je dan doet is... in plaats van dat je dus een elektrische leiding naar het hart legt... leg je dus een lichtkabel naar het hart toe... Maar misschien zijn er ook nog wel andere methodes. Maar het principeerde fonds is dat je het weefsel zelf kunt gaan gebruiken. En daarmee voorkom je al die problemen rond de traumatiek van schokken. De weefselschade die er optreedt bij die schokken. En dat soort zaken. En hoe lang, hoe lang duurt dat eigenlijk? Stel je hebt zo'n zo fundamentele fonds en tot je dan uiteindelijk bij de patiënt bent. Durft u daar iets over te zeggen? Ja, dat, dat, nou dat, dat is toch een traject waarvan je moet denken in de periode van 10 tot 20 jaar. En dat wordt natuurlijk ook bepaald door uh, de mate waarin bedrijven daarop gaan springen. Hè. Dus, uh, geld. Ja, geld. En, uh, kijk, als, een, als, de, als een, bijvoorbeeld een pacemakerfabrikant uh, nu uh, uh, heel veel uh, uh, geld verdient... met de ouderwetse uh, pacemakers... Ja, dan zal hij misschien iets minder geneigd zijn om een technologie-shift te maken. Tenzij die ziet dat dat hem weer een concurrentievoordeel oplevert. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Dus dat is best wel heel moeilijk in te schatten. Twan de Vries, hartelijk dank, onderzoeker bij het Leidse Universitair Medisch Centrum. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. U kunt ons mede Labyrinth Radio at Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele fijne avond. Straks het journaal en daarna Holland Dok Radio. Goedenavond. Dit is Radio 1.